Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever is een jongen van 16 neergeschoten. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Het Israëlische leger meldt de dood niet, maar zegt wel operaties te hebben uitgevoerd. Daarbij zijn 19 Palestijnen gearresteerd en er zijn wapens in beslag genomen. VN-hulporganisatie UNRWA maakt zich zorgen en zegt dat er de afgelopen weken... door operaties van Israël tienduizenden Palestijnen ontheemd zijn geraakt. De Oekraïnse president Zelensky zal vrijdag naar Washington reizen om met de Amerikaanse president Trump te spreken. Oekraïne en de VS zeiden eerder vandaag dat het raamwerk voor de grondstoffendeal klaar is, maar dat er nog gesproken moet worden over veiligheidsgaranties. Komen die er niet, dan gaat volgens Oekraïne de deal niet door. Zelensky noemt het raamwerk een eerste stap naar een eventuele deal die nog moet worden goedgekeurd door het Oekraïnse parlement. De politie heeft afgelopen week zes tieners aangehouden in een onderzoek... naar een zwaargewonde jongen van elf in Rotterdam. Hij werd op 16 februari gevonden in een huis na een melding van een harde knal. Hij had een schotwond en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Welke rol de zes tieners die nu vastzitten speelden bij de schietpartij is nog onduidelijk. Ook is niet bekend wat er precies in het huis in Rotterdam is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang. Rabobank keert na bijna negen jaar terug in de wielersport. De bank wordt co-sponsor van de Nederlandse ploeg Visma Lisebike... en gaat ook Team NL sponsoren. Vanaf 1 juli is de naam van de bank op de wielershirts te zien. Eind 2012 stopte Rabobank als sponsor van de gelijknamige wielerploeg... toen uit een rapport bleek dat bij de ploeg ook doping was gebruikt. Het weer. Op veel plaatsen regent het, maar vanuit het westen klaart het vanavond en vannacht weer op. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien... Wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Ven FM.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 luisteraars, bij weer een aflevering van Fan FM. Het leuke radio van ZFM-programma, natuurlijk. Uh, ja, waarin een grote fan alles kan vertellen over haar of zijn mooie, beste muziek. Uh, vanavond hebben we Jessica. Jessica, goedenavond. Goedenavond, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, Maar vertel eerst wat over jezelf, denk ik. Wie is Jessica? Wie is huh? Jessica? Uh, ja. Uh, wie is Jessica? Uh, ik ben Jessica, uh, 43 jaar uh, jong, <laughs> zeggen <het> we <me> toch. Hartstikke <laughs> uh, oh, goed. Ik uh, woon al vanaf mijn 16e hier in Zandvoort. Oké. Okay. Uh, ja. Ik ben kapster. Ik heb momenteel uh, mijn eigen kapsalonnetje in Heemstede. Oh, dat is mooi. Dat ja. Is leuk. Ja. Dus, uh, ja. Welkom daar allemaal ook. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik ben dus een groot Whitney Houston fan. Ja. Ja. Dus. Uh, zo en hoe, hoe is dat ben. zo gekomen? Uh, hoe is dat gekomen? Ja, als jong meisje zat je vroeger altijd voor MTV en zo, hè? En oh, MTV, MTV, ja. En dan zat je voor MTV en TMF. Um, en ja, uh, toen kwam um, I Will Always Love You, de, de, yeah. de videoclip uh, oh, yeah. van, de, van de film, de bodyguard, yeah, bodyguard, met Kevin yeah. Costner, yeah. kwam op televisie. En zat ik als klein meisje van elf voor de tv en... Uh, <laughs> Acht weken lang stond het nummer op nummer 1 en ik zat eigenlijk acht weken lang altijd op nummer 1 te wachten. Ja? Nog met toppoppen en zo? Nee, twee, nee, dit nee. is wel heel oud hoor. Ja. Nee, nee, nee. Nee, uh, 1992 was I Love You een grote hit. Oké. Okay. En ja. uh, stond in ja. Nederland dus zo lang op nummer 1. Maar die krijgen we nog te horen, want we zijn Die eigenlijk... komt straks, ja. ja. Komt we zijn straks. begonnen met Saving All My Love for You. Ja. Waarom nee. die? Uh, 1985. Uh, de eigenlijk vanaf Whitney Houston debut uh, uh, album en um, Saving All My Love was de eerste uh, eerste nummer 1 hit en um, okay. yeah. de anekdote erachter een beetje is is dat um, Jermaine Jackson de broer van yeah. Michael Jackson was een beetje verliefd en ze zouden oh. wat hebben gehad yeah. alleen hij had al een gezin Okay, dus verdraag. daarom was het Saving All My Love For You... was toch een beetje de dubbelzinnige uh, ja, ja. nummer daarvan. Ja. Misschien even, toch een stapje terug voor iemand die uh, Whitney Houston niet kent. Hoe moeten we haar karakteriseren? Hoe, uh, hoe zit ze in de popmuziek? Uh, wie is het? Hè? Is dat nog leuk? Um, nou ja, als we teruggaan naar de jaren tachtig... Uh, komen we eigenlijk een beetje op Dionne Warwick. Misschien voor de wat uh, oudere luisteraars onder ons. Ja. Um, zij uh, is een nicht van Witt Houston, Ze wordt altijd genoemd okay. tante, maar ze is een nicht. En um, deze dames komen uit de gospelmuziek. Okay, deze allemaal, dames ja. zijn ja. eigenlijk Amerikaanse uh, gospelzangeressen die eigenlijk net als Witt Houston, okay. haar moeder, Sissy Houston... Uh, gevraagd werden als achtergrond uh, bij onder andere uh, Elvis Presley. Elvis Presley. Ja, kijk. Daar heeft <laughs> haar moeder achtergrond en wit Houston zelf als jong meisje ook uh, in de op achtergrond geweest. Ja, heel echt... even. Ja. Oh, dat en een deze dames die, ja, die zongen in nachtclubs in, in New York en zo en, ja. ja. En, uh, ja. Dus zo eigenlijk... Uh, maar je is, uh, zegt in de jaren tachtig is ze groot geworden. 63 geboren zie je Ja, je hier? in 1963 ja. inderdaad. Uh, geboren in uh, Newark, uh, New Jersey. Ja, okay. Een beetje een achterbuurt uh, dichtbij New York eigenlijk. Ja. Dus, uh, dus New Jersey New York liggen een beetje aan elkaar vast. En uh, haar moeder was uh, eigenlijk de, uh, ja, de... Hoe zeg je Het hoofd van zo'n koor. Van zo'n zo ja, niveau. Zo'n zo ja. groot... Um, uh, ja, in Amerika zijn die, die Baptistenkoren uh, koren, hè, die zijn een soort ja, ja. en En daar was haar moeder eigenlijk de, de, de voorvrouw van. Okay. Ook een hele kweekwijver geweest, denk ik. Ja, ja. Ja, ja, er zijn ontzettend veel uh, uh, grote vocalisten uit, uit dat soort koren gekomen. Ja. En Whitney uh, Houston was als jong meisje, viel ze al op. Maar haar moeder wilde haar niet meteen voor aanzetten. Want dan was het natuurlijk hè, was ja, het een beetje van, hé, hey, dat is ja. jouw ja. dochter. Ja. Ja. Oh. Uh, maar toch uh, viel ze op. Ja. Uh, en uh, heeft dus haar die... moeder haar helemaal opgeleid eigenlijk tot, uh, tot, uh, nou ja, tot het moment... Uh... En in 1985 eigenlijk de eerste grote hit? In 1985, uh, ja, uh, heeft ze dus inderdaad haar eerste debuutalbum mogen maken bij Arista Records. Uh, okay. Bij Clive ja. Davis, dat is ja. de grote man die nu nog steeds leeft. Okay. Dik in de 90, de man, ja. maar hij is ook de man achter... Ja, wie heeft hij niet ontdekt? Clive Davis heeft uh, ook onder andere Beyoncé gebracht. Okay, uh, ja. Heel veel van die uh, talenten die nu nog steeds uh, the, in de chart staan... zijn nog steeds ook uit, oh, uh, ja, de, Beyonce, ja, ja. uit de Clive Davis uh, uh, kweekvijver. Ja, ja, ja, ongelooflijk. Ontzettend ja, ontzettend veel. Ja. Uh, vooral uh, uh, Afro-Amerikaanse dames en heren... Die, die komen echt uit dezelfde de ja. kweekvijver. Maar zijn eigenlijk de grootste... Uh, ja, zij was de allereerste. De grootste. Ja, ja. Ja. Ja. Dus, Oké, okay. um, goed. Het volgende nummer. How will I know? daar gaan luisteren de, ja, ja, dat is een mooie. Dat is een lekker, da, lekker tempo het nummer. Oké, okay. daar komt ie. was uh, How Will I Know van uh, Whitney Houston. Ja. Nou jij weer. Ja, het is een hele bekende denk ik voor de meeste luisteraars. Je dus klopt, het is wel inderdaad. een van ja. de grootste hits ja. Uh, ja. Die, we, die we ertussen hebben gegooid. Um, ja, echt die, die, echt die synthesizer-soundje van, uh, van die tijd. Van die jaren, jaren 80 in. Ja, en, ja, en ja, het, het, het, Ik ja. weet het videoclip ja. mensen kennen, maar heel huppelig. En, uh, maar is het nou soul of is het gewoon popmuziek? Of, uh? Uh, dit valt wel onder de popmuziek. Ik vind het zelf te simpel weggezet om popmuziek te noemen. Ja. Ik vind het wel meer soul, uh, R&B. Nou? Beginnende ja, R&B &B zit er een beetje in. Oké, okay. ja. ja. Dus uh, ja... Maar het, het, het, popmuziek verkoopt het beste. En dat moest natuurlijk ook gebeuren. Het moest ook goed verkopen. Oh, <laughs> dat we, wel. <laughs> Brood op de plank? En, ja? ja, toch? Commercieel uh, moet het ook goed klinken. Dus. Ja, nou, dat doet het zeker. Ja, ja, ja toch? Goed. Ja, ja het, het, eigenlijk, ik heb er ook even naar gekeken, maar het is ongelooflijk veel platen heeft ze verkocht. Hè? Ja, is het is, hele ik groot. heb hier een beetje opgeschreven, want ik heb mezelf een beetje huiswerk gegeven natuurlijk. De het debuutalbum is 22 miljoen keer. Uh, zo. verkocht. En het tweede album is eigenlijk ook 20 miljoen. Zo. Dus we hebben het echt wel over... Uh, ja, en, en, en nu tegenwoordig is alles natuurlijk uh, te streamen. Uh, ja, ja, ja. In, toen de tijd ging alles op vinyl en later op cd. Dus dan heb je natuurlijk wel wezenlijk echt wel al die kopietjes uh, yeah, op... Uh, Tuurlijk, ja, op ja, ja, ja. ja, op de druk gehad. Dus en jij dus, uh, hebt ze ook allemaal? Ja, zeker. Ja, ja? en allerlei verschillende versies ook. Ja ja ik ben, uh, ben vooral viniel is weer helemaal terug hè is helemaal leuk ja. dus alle ja, ja. oude viniel is ook allemaal weer herdrukt Ja, en, uh, ja vooral die hoesen vind ik zo mooi fantastische hoesen ja. Ja. Ja, ja daar ging ik echt wel voor naar de rommelmarkt om te zoeken naar de en dan Rommel. had ik hem al okay. drie keer maar ja? dan ging ik nog een keer en nog een keer op die plaats zo mooi groot en dan um, <laughs> ja. ja ja hoor dat is echt uh, ja echt wel dat hoort ja. bij de hobby ja dat vind ik zeker ook zeker toen ik kleiner ja. was ja ja en wat was je eerste plaatje dan? Ook voor Whitney Houston of iets? Mijn anders? allereerste cd was I Will Always Love You. Ja, ja? dat had mijn vader mij uh, beloofd ja? dat als ik uh, zou ik, we gingen sparen voor zo'n zo um, ja, zo zo torentje. Okay, en ja, dan mocht ja, de eerste ja. cd uitzoeken. En okay. dat was inderdaad de soundtrack ja. van The van Bodyguard. Met uh, Our oh. Lois Love You. Dus, uh, oh, ja, die tijd, ja. Oh, Wat leuk. Echt ja. in 92. Ja. Dus dat echt wel uh, 93. Dus dat was echt mijn, mijn eerste grote uitgave. Was, uh, <laughs> was dat cd'tje. Ja, Zeker. dat zijn leuke herinneringen natuurlijk. Ja, hè? ja, dus ja, ja, ja. Een, ja. Ja, ik heb de originele heb ik echt liggen hoor. Ja. Die, die ik ook echt uh, van mijn ouders. Uh, oh. Die ik toen echt hebben uh, kunnen kopen van ja. mijn zakgeld. ja. Hè, ja. Toen. ja. ja uh, ja, je hebt straks One Moment in Time te staan. Daar hadden we het even over. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, zal ik van tevoren vertellen wat het een beetje is. One Moment in Time is eigenlijk het um, het, het, het, het nummer van de zomer Olympische Spelen in Saoel. Uh, in 1988 hebben ze dit nummer eigenlijk als ja, promotienummer voor de, voor de Olympische okay, Spelen ja. ze dit nummer, uh, eigenlijk uitgebracht. Maar moet ik dan uh, luisteren naar de tekst of zo? Is er verband tussen de tekst nee, en. Nee, het gaat over verbindenissen. En over. Uh, over eigenlijk, inderdaad, een, een moment. Dus eigenlijk voor zo'n sporter is het But moment. moment in time. Hè, het moment oh, dat okay. je. Vandaar. je Ja, je olympische plak ja, kan gaan ja. halen of... Uh, dus, dus ze heeft het echt geschreven voor de olympische spelen? Zij heeft het zelf niet geschreven. Witnieuws het okay. zien, is in principe geen, uh, geen tekstschrijver. Nee? Nee. Maar zij oh. was altijd wel een hele grote invloed voor een hoop tekstschrijvers. Dus ja, het werd ze wel op haar, af, haar stem ja. vaak, vaak geschreven. Oh, op die manier. Ja. En wie schreef dan meestal de muziek? Poeh, dat zijn uh, door Allemaal de jaren heen ah, okay. heel veel verschillende ja. mensen geweest. Ja. Nou, dan gaan we goud gauw draaien. Ja, toch? One moment in time. One moment in time. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. Only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I faced the pain. Maze Laatste uithalen, ja, ja, je vergeet hem net weg, maar. Uh. <laughs> ja. ik wil hem nog een keer horen? Ja, nee, weer opnieuw. <laughs> ja. Maar je zei net, het is in de jaren tachtig. Ik mis eigenlijk de disco-muziek. Uh, ja, daar gaan we een beetje heen, natuurlijk. Hè? Oh, okay. uh, ik snap naar ja, je ja? heen, wil ik snap naar je heen? Wil Ja, de grote Iwan en With somebody-hit? Dan krijgen we ja. inderdaad weer dat, dat, dat, dat, dat keyboard en okay. dat lekker dat Zit dansen en. Ja. Uh, dit nummer wordt gelukkig tegenwoordig ook vaak in de, in de mix gegooid voor de jeugd. Want mensen okay, vinden het ja. fantastisch om nog steeds om dit nummer te lekker te dansen. En ja, uh, ja. Ja, je wordt gewoon blij van dat liedje. Ja, want de dance with somebody inderdaad. Okay. Yeah. ja Nog even terug over die teksten. Die, uh, is het veel politieke teksten geweest? Heeft ze er iets tegen geageerd of zo? Of uh, stond ze ergens voor? Ja, toch wel een klein beetje dat uh, Black American... Uh, dus wat okay. nu een beetje Black Lives Matter-achtige... Uh, uh, en wat er is gebeurd um, in... Uh, ja, daar gaan we iets verder de tijd in... maar ja. um, in, um, rond het 1990 uh, is zij uh, bij de Soul Train Awards... dat zijn eigenlijk de, okay. de awards voor de R&B-artiesten... Uh, ja, ja, ja. is ze ja. uitgejoeld, oh. want het zwarte publiek vond haar te wit... Te wit. Ja, dus, ja. Uh, dus daar, uh, daar, daar is het heel sneu. Want zij won een, uh, een ja, hele ja. prestigieuze prijs daar. Ze was ja. daar echt een. Uh, ja, ze is een... ook niet echt zwart eigenlijk. Hè? Ja, ze nee, maar... wel, ja, ze is wel ja. een beetje door de va haar. vader heeft wat. wat, wat uh, haar, het gaat een beetje terug in de, in de tijd dat. Um, ja, dat ook Amerikaanse. Uh, uh, slaven natuurlijk uit ja, Afrika natuurlijk, kwamen ja. en nou gaat het verhaal een beetje dat de roots van haar vader uit Europa komen dus de, oh, de, okay. de ja. Dus, dus, dus ja de, de, dus de plantage komt, ja. eigenaar ja. zou ik maar zeggen dat, ah. dat in de, ja, een beetje in de bloedstroom van ja, ja. en dat is weer gemengeld in weer terug naar uh, Afro-Amerikaanse ja, ja. uh, roots dus het is een beetje een ja. als je ja maar dan dat dat is een heel lang verhaal maar uh, ja, ze vonden Whitney toen de tijd te wit... omdat haar muziek te commercieel eigenlijk werd. Oh, alleen daar en, de, okay. en ze zelf ja. inderdaad iets lichtere huid heeft. Ja, uh, is ja. ze door de, door bij de Soul Train Awards behoorlijk uitgehuld uh, toen ze de prijs won. Ik vind uh, het wel een mooie vrouw, mag ik dat zeggen? Het is een prachtige vrouw. Ja, hè? Ja, ja, dat is toch... Uh, ja, mooi het is haar, gezicht inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, echt een perfect gezicht ook. Ja. Echt gewoon compleet symmetrisch gezicht. Uh, echt ja. een uh, ja. Ja, dus maar. Uh, dus, dus ze heeft een periode gestruggeld tussen. Uh, uh, wat men zwart muziek noemt. wat men witte ja. muziek noemt. Eigenlijk is het misschien nog wel van de dag ook nu. hè? Dat is natuurlijk ja. een, een moeilijke. Heeft je dat zich aangetrokken, denk je? Ja, ze was toen heel erg verdrietig daarvan. Ja, okay. ja, ja, ja. ja. toch ja. wel omdat haar eigen. Communities, we noemen ze dat in Amerika, ja. haar een beetje uit... Uh, ja, haar eigenlijk niet vallen, uit, uit, uit, kort, uit ja. Oh, ja, zonde, ja ja, Terwijl ze eigenlijk... Uh, en, en dat is later in haar muziek ook wel een beetje terug te merken. Want ze gaat um, uh, een klein beetje straks, in 1990... gaat ze ook een beetje meer terug naar die R&B-muziek. Nou, okay, en ook vooral toe, nog ja. verder in de tijd, in 1998 uh, in heeft ze een album gemaakt gaat ze echt terug naar okay, de oh, nee. naar de ja dan gaat ze ook alleen maar uh, uh, R&B producers ja, vragen ja, om ja, haar ja, weer ja. dus dat, dat verschil uh, is een beetje in die carrière wel terug te, oh, okay, te vinden ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar goed nu het uh, disco nummer uit eind jaren 80. ja lekker dansen hè? allemaal op de bank tafels <laughs> <laughs> hier gingen de uh, voetjes van de vloer. Ja, hè? toch? Met z'n ja. In de hierop. Dit is hem, toch? Ja, eigenlijk had ik ook de discobal aan moeten doen, ja. maar ik denk dat gaat een beetje te ver. Hè? Nee, we, we, houden we, hem, we, we, we houden hem netjes. We houden het netjes, hem netjes. inderdaad. Ja. Ja. Maar een mooi nummer, inderdaad. Ja, ja. ja toch? Is een feestnummer. Een feestnummer, Feestje, inderdaad. Een beetje een feestnummer. Ja. Toch? Wat je zegt, dat de jeugd het ook een beetje oppakt wel. Ja, deze ja. gaat vaak in de mix, hoor. Ja. Deze wordt wel een beetje opgepimpt en dan uh, ja. gaan we nog steeds uh, jong en oud. Stevige beat beetje, en huppakee, ja, stevige biet eronder. Een ja, hoor. sneller ja, ja, zo, ja. Ja, ja. ja, ja. ja ik krijg, Af en toe krijgt hij een nieuwe versie. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hoor. Dat ja. kan prima met dit nummer. Dus, ja. Uh, en dat ja. was ook uh, mid-ethisch, uh, hè? Allemaal mid-ethisch. Ja, ja, ja, we ja. zitten nog steeds in 86, 87, 87. ja. Okay. Ja, dus uh, dat, dat hoor je wel aan de synthesizer en aan de, aan de opbouw, denk ik. Klopt inderdaad, ja. Maar mooi hoor, ja. Want we gaan nu door naar... Uh, Didn't we almost have it all? Is daar nou wat over te zeggen? Ja, dat is echt een beltnummer. Een beltnummer? Uh, ja, okay. een beldnummer is eigenlijk als een vocalist of zangeres... eigenlijk bijna... Ze heeft volgens mij twee zinnetjes in de kopstem. Een beetje in het begin en het einde. De laatste zin zit ook in de kopstem. Ja. Maar de rest zit allemaal in de borststem. En dat is zo knap van, uh, van deze vrouw... Dat zij heeft zoveel kracht in haar, in haar longen zitten... in haar borst zitten, in haar buik zitten... dat zij dit nummer... Ja, ik zou de luisteraars willen vragen om echt even goed te luisteren... naar de ja. kracht die ze uit vanuit haar... Ja, dat, misschien dat mensen die zangles geven dit, dit beter okay. kunnen uitleggen. Ja, ja, maar ja. Uh, als je een zangeres op een kopstem zit, zitten ze heel hoog. En er zitten ja. we maar twee of drie zinnetjes in de kopstem. Maar het gaat echt om de belt... En dat is echt een, een je hele... Zit dat dan wat lager in het. Uh, en dan zit je inderdaad, zit je, zit je gewoon heel stabiel in je stem. Ja. En uh, dat is in dit nummer is dat zo ontzettend knap. Dit, dit kun je niet kaderoken. <laughs> dat dat lukt je niet. Nee? Nee, dit... heb je het geprobeerd. Ja, tuurlijk. Ja? Oh, ja, ik denk dat de duur het ook hebben gehoord. Maar het is niet te doen. <laughs> dit is gewoon, dit is nee. Technisch is dit, is dit zo knap. Want dat is haar kracht, haar stem eigenlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja die ja. stem is... Uh... Maar ook omdat ze de eigen nummers niet schrijft, hè? Ja. Stem, uh, ja. ja. Nee, dit is, echt die, dit is echt de stem die, die, is, die is genetisch. Omdat ook uh, in, die, uh, in die familie, ja, uh, de gospel... Ja. Ja. En dat is tot van jongs af aan is dat getraind. Ja. En um, dat is echt door haar moeder. Is dat stap oh, voor okay. stap is dat naar die, naar die, naar, ja, naar die okay. fame toe is dat getraind... En het is, ze zei altijd zelf... ik heb een, een, een, een geschenk van God gekregen. Ja, ja dat, dat is dat, zeker Dat is eigenlijk ja. wat ze zelf altijd al zei. Ja. Ik heb ook een half jaar op koor gezeten, maar... Nee. <lacht> nee, ik ga en niet. Kan niet. Ook hebben heb het ook nog niet geprobeerd. Nee, <lacht> nee <lacht> dat ja, ik, niet. ik heb het wel eens in de dronken bui geprobeerd... maar jongens, ja? dit, dit kun je niet. Dit, dit, dit is zo'n moeilijk nummer. <lacht> Oké, okay, maar huiswerk voor de luisteraars. Ga goed naar dit nummer luisteren. Even Go luisteren naar de techniek van, van een manier van zingen... van dit ja. nummer. Ja, en doe waar. het na. Probeer het mee te zingen, zodat so, oh, het heel ja. zand wordt dit woord. Daar komt hij. Ik kan ook niet mee horen zingen, dus uh, luister haar. Ik durfde niet. <laughs> nee, durf het niet. Haal nog een keertje uit. Hey! Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik laat het lekker aan Witty over. Die is daar veel beter in. Misschien wel verstandig. Inderdaad. Ja, toch. Ja. Je moet ja. wel ieder zijn ding laten doen, hè? Dat vind ik ook, inderdaad. Toch? Ja, ja. Toch? Ja, ja, toch? Ja, toch? Zeker. Maar het was een mooi nummer, inderdaad. Ja, ja. Knap. Ja, het is knap. Dus inderdaad, vocal technisch is het gewoon een, een echt... Het is niet, een, niet allergrootste hit. Het is, veel mensen kennen het wel omdat is wel, het wordt wel op Skype ja, om die gedraaid en zo. Het begin kende ik wel, ja. Ja, wel. Het is, uh, maar het is gewoon, het zit gewoon, vocaal zit het gewoon zo knap in elkaar. Het is, het is echt. Uh, je moet die echt wel een flinke. Heb voorzijn. je iets met uh, muziek, uh, muziekachtergrond of zo, dat je dat toch wel kan herkennen en zo? Nee, eigenlijk nee? niet. Okay. Nee, nee. Ik heb ooit gevraagd of ze klein meisje of kind moest zingen, maar ze. Nee, ouders, ze niet? Ze hebben het niet gezegd. <laughs> Nee, het is echt vanuit, uh, nee, wat, uh... vanuit interesse gewoon van, van nou, wat ik, wat, ja, ik ben, ben toch, uh, ik ben 81 geboren en, en ja, je werd als kind gewoon voor de televisie gezet en je ja. ging clips kijken. Dat, ja, dat is en tijf, echt, ja. Uh, ja. Ja. En, en ja, en dan had je vriendinnetjes en die werden fan van, van de Backstreet Boys en je had vriendinnetjes <laughs> die werden fan van Take That. En ja, ik werd ja, ja. fan van Wit Houston en dat kwam, ja, en ja. Het is, dat is bij me gebleven. Ja, ja ja Maar de meeste muziek, of tenminste, uh, wat ik altijd zeg, de muziek die de meeste bijblaat, me is rond je puberteit of zo, hè, 16, 17, 18 of zo. Maar bij jou was het een stuk vroeger eigenlijk al. Jij ja, was veel ja. eerder. Ja. ja, ik was echt gewoon, uh, ik denk dat ik gewoon op slag verliefd was of zo. Ja. Heel niet door je ouders of zo? Of wat nee, of helemaal nee? niet. Mijn nee? moeder die zei, moet dat nou weer, dat liefje? Hartstikke leuk, maar moet dat nou alweer? Ja. Ik was de hele dag voor. Ja, het is dat, dat, dat, dat, wat, wat dat meisje doet met die borstel voor de spiegel. Het is die carrière die waar je van droomt. Dat je, ja. dat je echt zegt, van, ik, ik wil ook dat. Okay. Weet je ja. wel, ik ja. wilde niet dat leven, maar ik wilde gewoon die, die, dat, dat podiumbeleving. Ja, ja. Ik, ik, ik kende die dansjes uit mijn hoofd. En, ja, en, ook dat, ja, ja. Ja, ja. Vooral dat I wanna dance with somebody-achtige... Ik, ik, ja, ik bewoog met de borstel voor de spiegel. Ja? Yeah. Ja, en oh. ik, ik was daar ook misschien... Ik had wel een beste vriendinnetje vroeg op school... en die had mm -hmm. dat ook. En ja. dan hadden we dan um, posters. En, ja. Ja, ja, ja. en, en, en uh, dan gingen we op zaterdag gingen we dan naar, naar Haarlem... en dan gingen we, gingen we naar de... de Jezus, hoe heet het die, die, die, um, die, die, die platenzaak... Um, of, oh, nou op de grote markt. Ja, en dan gingen we dan gingen we op zoek naar. Luisteria, en dan ook bij ja. de bij de bij de boekhandel gingen we op zoek naar, okay, naar magazines okay. en ja? Ja, ik heb ook wel bij uh, mensen. Dan werd vroeger het oude papier opgehaald en dan ging je ja. toch even snel kijken in al die bakken of er niet <laughs> nog een, een hitkrant tussen zat of een oh, uh, wat je, leuk, in ja, de top Dat was ook goede Posters, er ja, posters heel, zat daar nog in. Ja, ja. Ja. heel serieus. dus De ja. hele kamer hing vol met. De het... hele kamer hing vol. Ja. En ik heb alles nu in mappen, dus ik heb alles nog steeds. Ja. Het zit oh, wat in leuk. mappen. Ja. Alleen ja. Je kan, We hebben wel thuis wat hangen. Maar ik kan natuurlijk niet meeluisteren mee. Luisteren mee. Ja, de Backstreet Boys was er ook leuk. Dat nou, was leuk om mee te ruilen. Als mensen dan <laughs> iets van dit nieuws hadden, dan had ik voor hun nog wel een Backstreet Boy poster. En dan konden we dat ruilen. Dat vond oh, ik een goede deal. Ja, we hebben we het bij de hand? Ja. ja. Ja, zo deed ik dat. Dus uh, yeah. ja. Maar nu gaan we naar het derde album, begrijp ik. De, album nummer drie. Ja? ja, I'm Your Baby Tonight. Gaan we iets meer naar de RB-kant ook? Okay. Um, er zit een lekkere swing, zit erin. Um, ontzettend leuke videoclip voor iemand die het misschien uh, leuk vindt om te kijken. Ja. Zit ze op een motor met een uh, leren jasje aan? Echt okay. heel stoer. Ja? Dat was echt. Uh, <laughs> ja, en, uh, en dan. Uh, ja. Ja. Had ze, ja, dan. <tug> Dan gaat ze dansen en dan komt ze zelf, zichzelf vier keer uit de spiegel. En uh, hele, ja, voor die tijd echt een hele ja. super gave videoclip erbij. Ja. En uh, ja, ook, ook wel een beetje meer dansnummer ook. Ik heb wel okay. voor vanavond ja. iets. Want we, we kunnen met video's dan heel ver in de ballets gaan. Mm -hmm. Maar ik ja. heb ook wel wat nummertjes erbij gedaan. Waarin ja. we lekker een beetje dus, uh, de, de danskant uh, ja. op... Maar MTV uh, was ook wel belangrijk voor me. Dat was, he, yes? ja. Ja, toch wel. Maar weer dat zwart-wit verhaal. Uh, niet niet iedere artiest mocht... Op MTV Dan zou je denken, je hebben we het over 1990. In 1990 ging het wel, maar voor die tijd, dus echt gaan we weer terug naar 85, is zij echt een pionier ook weer geweest waar? daarin. Ja. Oh, ja, Michael Jackson werd zelfs in het begin geweigerd. Uh, waar? Ja, hebben ze heel lang tegengehouden. Alleen Quincy Jones was een, een grote... Uh, Producer, dat is de, ja. Ja. de man die ja. eigenlijk The um, Wizard of Oz ook heeft gemaakt. Hè? Okay. Ja, Met ja, Diana Ross en zo. Ja. Ja. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van... Uh, Michael Jackson moet op MTV komen en toen werd het heel groot. En, uh, en toen in 1990 waren we er wel aardig, hoor. Maar we hebben we echt wel, wel daar ook uh, te merken dat daar ook... Uh, het, wel. Ja, we waren ja. ook echt wel... Um, Nooit geweten, nee. MTV, vooral, ja. Vooral, ja, vooral Europa bleef heel erg achter daarin, hoor. Ja? Ja, we hebben in Europa heel lang alleen maar, uh, alleen maar witte muziek uh, op MTV oh, gehad. Ja, ja. Maar ja. Whitney Houston is in Nederland ook wel groot geworden? Ja, ja, ja. ja, ja, al, ja, ja. Hier, hier, uh, hier had ze wel al... Uh, nou, daar heb ik, moeten we even terug in de tijd. Het is wel een leuk verhaal, als het nog kan. Want, <laughs> ja, um, ja. Ja. Uh, Whitney Houston is bij uh, Ron Brandsteder geweest, okay. uh, helaas ja. is natuurlijk ook ja. nu overleden. En uh, Ron Brandsteder wilde heel graag uh, nieuwe artiesten ook uh, een kans geven. En um, zij had daar een. Uh, een zij mocht daar een liedje. Volgens mij is het alleen geplayback. Dat was jammer. Volgens okay, mij was ja, het uh, ja. geen live optreden. En toen hadden ze bedacht: van nou dan moet dit meisje, toen, een heel jong meisje nog, <laughs> Moet dan maar bij Lee Towers in de Aoi in het voorprogramma. Oh. Ja, maar Litouwers ja. heeft gezegd: nee, dat ga ik niet doen. Ik heb haar Anita Meijer, waarom zou ik? Wie nieuws? Die ken ik niet, ga ik niet doen. Ja, ja, die, ja. Heeft, nou, die heeft volgens mij tot de dag van vandaag nog spijt. Dat, ja, dat, dat hij uh, ja. ja, uh, niet, niet, uh, niet uh, tekort aan, aan Anita Meijers of een nee, fantastische nee. zangeres. Maar uh, Litouwers ja. heeft uh, ooit spijt gekregen van het feit <laughs> dat. Uh, maar, en, maar een jaar later stond het Nieuws met haar eigen, met haar eigen oh, okay. show uh, ja, in de oude. Ja. En ja. hadden we Litouwers helemaal niet meer nodig. Dus, uh, Goed, ja, ja. Dus, uh. Maar goed, nu I'm your baby tonight. I'm your baby tonight. <middels> Well, you got it, you got a way that you're making me feel I can do, I can do anything When you touch me, I was ready to die I've never been fatal, in you're my first time I feel like an angel, who just started to fly Well you gotta you got a way that you're making me feel like can feel like can do it I'm your baby tonight. It's Houston. Ja. Volgens mij zijn er ook andere mensen geweest die het gecoverd hebben of zo. Of, uh, het is wel een bekend nummer voor mij. Uh. Ja. Uh, oh, dat zou ik je niet kunnen nee? vertellen. Niet okay. wat ik bewust van ben. Hé, hey, wacht even hoor, dat weet ik niet. <laughs> I. Nee, het is lekker. Um, het is, ja, het was voor die tijd was het echt wel een hip nummer hoor. Het was echt ja. Wel een, uh, en waarom? Ja, gewoon leren jasje aan en spijkerbroek aan en, uh, en gaan, oh, weet je wel. Okay. Lekker dansen, de, lekker... De, de ja, een vrouw ja. op een motor of een gezellig... Ja. Vanhang, een beetje, beetje stoerder. Ja, ja. Er kwam natuurlijk een beetje... Ja, als je dan terugkijkt naar nou ja, zo'n One Moment in Time... Uh, of een saving uh, ja. all my love for you. Allemaal die zware ballads. En, ja. Dan is het, is, het, is, het, is het gewoon heel leuk, ook als je live concerten ziet... Dan gaan ze lekker dansen en dan, uh, okay. en dan, yeah. dan gaat ze yeah. op zo'n podium omhoog en dan... Uh, Want kan je je carrière panna. een beetje indelen in uh, fases of zo? Of uh, in stappen, of, zoals jij doet op dit moment in albums? Maar. Um, de, de haar carrière? Of yeah. haar, uh, nou ja, ik, ik, ja als fan zijnde uh, <laughs> heb ik wel favoriete cd's die ik dan op een bepaalde volgorde yeah. fijn vind om... Uh, om te draaien. Ik, ik hoor als fan zijnde hoor ik ook veranderingen in die stem. Ik hoor dat verrassende horen. Ja? Okay. ja. Ja. Dus het, het, het jonge meisje wat wat uh, dan in 85 wat ik nog hoor. Ja. Ik hoor hier al meer een vrouw in zitten. En ik hoor okay. ook dat het uh, vokaal ook meer body heeft. Dat, dat, dat is wordt, wat ik ja. hoor. Ja. Ja. Oh, dat, okay. is, uh, Sorry, dat ze dus echt van uh, nou ja, dat ze dus uh, inderdaad van twintiger naar dertiger gaat. En dat daar in ervaring ja. in die dus vlieghuren in die stem komen. Ja. Uh, maar wat je net Oma ook zei, en... dat ze teruggingen naar RB. Dat vind ik wel wel Een Beetje meer RB, ja. beetje meer. Maar ze heeft uh... geen zijstap gemaakt naar bijvoorbeeld alleen maar disco of zo. Of nee, uh, nee. Hard rock of zo. Nee? nee, valt wel mee. We hebben wel net. Hebben we, uh, ik heb Zo um, ja, so Emotional hebben we niet gedraaid net. Maar nee. er zit wel een gitaar-solootje uh, okay, ja. daarin. Maar dat is, dat is een behoorlijk uitstapje, hoor. Dat woep, yeah. woep, woep, woep. <laughs> uh, de focus blijft toch op die stem, Het inderdaad. blijft echt op die stem. Ja. En het okay. blijft ook echt op de technieken die ze gebruikt... met sneller, langzamer... Ze, ja. ze, in I'm Your Baby Tonight zit een behoorlijke... een, heel, een hele lijn tekst... Oh. Ja. die ze ook in één one-taker heeft opgenomen. Oh, knap. Ja, want het winkelcentrum ja. ging dicht... en ze wilde nog even winkelen. Dus ze dacht, <laughs> gooi je keer, Dat is geen grapje. Ja. Dat is echt ja. waar. Ze zat bij... Um, ja, en Narda, uh, uh, Narda was een, een producer waar ze veel mm -hmm, mee werkte. Ja. En um, die, uh, die was met haar bezig. En ze zegt van, nou, een leuk nummer, hartstikke fantastisch nummer. Ik zing het wel even in. Ja, ja. En ze hebben deze opname hebben ze in één keer gebruikt. So. Ja, Witt Nieuws is sowieso graag een one-taker. Yeah. Ze had een hekel aan studio's. en een hekel dure. nou Wij okay. zitten ja. hier ook gezellig, maar zij vond daar helemaal niks aan. Ze okay. vond het echt werk. Dus eigenlijk werd eigenlijk werd de meeste muziek werd in één keer opgenomen. Dat is knap hoor. Ja, ja dat is dus echt de vocals ja, ja. werden in één keer uh, erop gegooid. Ah, het volgende nummer uh, ook. Ja, dat volgende nummer. Dat uh, mag ik nog wel even wat over vertellen. De um, Star uh, Spangled Banner, dat is het Amerikaans volklied. Dat is Klopt. een beetje gek om dat ertussen te gooien. Ja, maar ja. Voor de Super Bowl, de 25e <tie> versie. Uh, Amerika was, uh, had golfoorlog. En. Um, uh, Witt-Newson heeft het volkslied dus gezongen en ze hebben een vierkwarts maat speciaal voor haar gemaakt okay, ja. om de noten langer te laten maken. Ja, ja, ja. En het, ja, heel Amerika heeft, uh, heeft op de banken gestaan toen dit nummer uh, ja? werd. De uh, ja, uh, Bowl okay. is natuurlijk sowieso het beste inke ja. programma van Amerika, nog steeds. Ja. En het is elk jaar spannend. Wie gaat het volkslied zingen? Ja. Maar naar mijn mening is het nooit beter gedaan dan dit. Nee, okay. dit, is het. dit is het volkslied van Amerika. En Witt Nieuws heeft het het allerbeste gedaan. Nou, we gaan luisteren tot aan het nieuws. En de tweede uur gaan we weer lekker door met Wittie Nieuwsmuziek. muziek. Tot zo.